Elifantijn met het NOS journaal. De rechtbank Rotterdam vervangt drie rechters in een grote strafzaak rond drugshandel en witwaspraktijken. De drie hebben onbedoeld Franse staatsgeheimen ingezien doordat die in een processtuk stonden en niet waren weggelakt. De rechters beschikken daardoor over meer kennis dan het Openbaar Ministerie en de verdediging. Die kennis zou moeten worden gedeeld met het OM en de verdachten, maar dat kan in dit geval niet omdat de informatie staatsgeheim is. Daarom worden de rechters maar vervangen. De straf betreft cocaïnehandel en witwassen. Waarschijnlijk stond in de documenten geheime informatie over technieken... die zijn gebruikt bij de hek van EncroChat vorig jaar. Een versleuteld telefoonnetwerk van criminelen. In Kenia zijn twee mensen gearresteerd... die worden verdacht van de moord op een Nederlander in Kenia. Het zijn een man van 22 en een vrouw. Een van de twee heeft volgens lokale media inmiddels een bekentenis afgelegd. De Keniaanse echtgenoten van de Nederlander zou de moord hebben beraamd. Herman Rauwehorst werd begin vorige maand doodgevonden. Vastgebonden in zijn bed in de stad Mombasa. De bewaker van het appartementencomplex was zwaar gewond. Die overleed later in het ziekenhuis. Rauwehorst werd gevonden na een tip van zijn vrouw. Die zei dat ze was ontvoerd. Maar de politie had direct twijfels bij die verklaring. En in het noordoosten van Spanje en het zuiden van Frankrijk... zijn honderden brandweerlieden bezig met het bestrijden van bosbranden. Er zijn nog geen gegevens over slachtoffers. In Frankrijk woedt de hevigste brand tussen de steden Narbonne en Carcassonne. In noordoost Spanje brak de brand gisteravond uit... zo'n 100 kilometer ten westen van Barcelona. Ook in Italië, op Sardinië, zijn bosbranden ontstaan. In het westen van het eiland zijn vannacht bijna 400 inwoners geëvacueerd. Het weer, de buien verdwijnen langzamerhand vannacht een graad of 16 met wat nevel of mist. Morgen opnieuw onweersbuien en temperaturen van 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Peaceful Radio. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1448. Mijn naam is Benno Veugen, uw gastheer voor de komende twee uur in dit nieuwheidsmuziekprogramma. Eens even kijken, we gaan weer beginnen met uh, twee nieuwe werkjes. Shakuna Machi Asa, zo heet deze artiesten of artiesten. A roll and Magic, zo heet het album. Daarna komen John Durant en Stefan Thelen met 1e, en die hebben. Het album Crossings met elkaar gemaakt. Dan Frankie Smit, Frank Smit. Um, eens even kijken, die Gardens of Hope, dat is als derde album. Dan gaan we terug in de tijd. En Frank die komt volgend uur dan ook weer terug. Andere artiesten die, uh, uit het verleden is uh, Kate Jaconello met Earth and Sky... En is even kijken... In The Wake... Is even, ja, In The Wake van Anne Zweten... Met een S. En natuurlijk Nederlandse artiesten... Sabine van Baren... Die in Duitsland woont en werkt... Die maakte lang geleden het album... Whatever Comes. En we sluiten af met de Nederlandse... Kerani... Met Wings of Comfort. Er staan drie tracks op dat album. Maar elke track is wel ruim 20 minuten. Dus je hebt wel waarvoor je geldt. En dan hebben we het overal van dik tien jaar geleden. Pizzolradio.info Daar vind je de playlist. En de muziek zonder gesproken woord. Terug, veel plezier. I'm so-